Gemeente, we gaan nu luisteren naar de Heilige Wet des Heren. En na de samenvatting zingen wij Psalm 73, vers 1. Ja, waarlijk, God is Israël goed na het amen. Psalm 73, vers 1. En de Heilige Wet des Heren, die komt vanmorgen tot ons vanuit Deuteronomium 5 en 6. En toen sprak, en ook nu spreekt onze God, ik ben de Heer, uw God. Die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt.